Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wantrouwen, woede en een gevoel van onrechtvaardigheid... leiden steeds vaker tot extremistische uitingen tegen de overheid, politiek, media, wetenschap en de rechtsstaat. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... Het komt vooral door het verspreiden van complottheorieën, zegt de toezichthouder. Mensen zijn eerder geneigd tot opruiing, bedreiging, intimiderende huisbezoeken en zelfs geweld. Er zitten volgens de NCTV zo'n 20 aanjagers achter met elk zo'n 15.000 volgers die op hun beurt weer de ophitsende berichten verspreiden. Instagram gaat het moeilijker maken voor minderjarigen om te liegen over hun leeftijd. Als zij hun geboortedatum aanpassen naar, de, naar een leeftijd boven de 18, moeten ze dat gaan bewijzen. Het kan door middel van een foto van je idee en gebruikers die dat niet willen kunnen zichzelf kort filmen. Dat materiaal wordt dan beoordeeld door een extern bedrijf dat daar speciale technologie voor heeft. Het Twitter-account van het Eindhoven's Dagblad is al bijna een dag lang gehackt. Het account werd omgedoopt tot Ajax-fans en later D66-aanhangers. Hackers riepen op tot het stemmen op de PVV, Forum voor Democratie... en verspreiden ook racistische berichten en nepnieuws. Volgens de hoofdredacteur van het ED is de hack niet op te lossen... omdat de krant Twitter niet te pakken krijgt. Adela uit het Noord-Hollandse Julianadorp is er helemaal klaar voor. Ze is meervoudig wereldkampioen gewichtheffen... en vertrekt binnenkort naar Orlando in Amerika om haar titel te verdedigen. En ze gaat niet alleen, want voor het eerst mag haar verstandelijk beperkte dochter Diana ook meedoen. Die heeft zich ook gekwalificeerd. Volgens Adela betekent de sport veel voor Diana. Diana is altijd ook getraind. Sinds ben ik begonnen met sport. Zij doet alles wat ik doe. Dat is leuk. Zij is opener geworden. En de sport is heel belangrijk voor haar. Er zijn verschillende categorieën tijdens het WK dat op 1 december begint. En moeder en dochter verwachten ver te komen. Ja, ik heb wel vertrouwen dat we gaan uh, medaille meenemen. Hè? We gaan voor één. <lacht> Het weer nog, nu nog wat regen, maar later is het droog. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhard Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Hoogmade, 14 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de ringweg Amsterdam, daar staat bij Amsterdam Slotervaart 7 kilometer. Ook die file kost je zo'n 10 minuten.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 Hij heeft een geweldig nummer, hè? deze van aha Ik word daar nou gewoon vrolijk van, uh, Ben. Dus, uh, A.H. Ja, aha. Uh, ja. zeker. Ja, ja. aha Dat is zo, met uh, Take On Me. Eerste plaat naar het nieuws in uh, weer van 4 uh, uur alweer. Ja. We hebben alweer 2 uur uh, op zitten. Nou, we staan achter met voetbal ja. tegen DWS. Thuis uh, staat het momenteel uh, 0 tegen 1. We hopen dat ze dadelijk nog positief nieuws van Jan van der Leeden daarover gaan krijgen. Dat hopen we zeker. En dat jij je, je lot gaat verzilveren. Zeker, ik wil de tent. De tent. De tent. Rob gaat voor de tent. <laughs> nou, ik ga wel voor een dinertje in het, in het dorp. En dat lijkt me heerlijk. Oh ja. En uh, ik heb het ook wel, ook wel zo voorkeur, voorkeuren. Maar goed, dat zeiden. Ja, die maar... loten zijn te kopen. Daar uh, in de is er een loterij. Ja. De afloop van de, de voetbalwedstrijd is live uh, muziek. Een zanger... Uh, uh, een DJ en uh, heel veel gezelligheid. En uiteraard ook uh, de grote loterij met heel veel mooie prijzen heb ik gezien. Ja, dus 2 uh, nou. euro per lot en het gaat allemaal... Uh de kas in van SV Zandvoort en die hebben het keihard nodig. Precies. Nou, dan gaan we straks maar even een glaasje prik halen en een loodje kopen. Zeker. En verder gaan we straks bellen met Randall Lawson van Autopassion... over natuurlijk het laatste autosportnieuws die van de week. En we sluiten af met de themadagen voor de komende week. En dat zijn er wel weer een paar. Bijvoorbeeld de dag van de stralende beroepen. Ja, ik okay. zie je kijken. Ja. Wat zijn stralende beroepen? Wat ja, denk je aan, Als je hè? met uh, zonne-energie werkt of zo. Uh, uh, nee, dat oh. is fout. U gaat niet naar de volgende ronde. Hmm. Maar dat is, uh, je kan beter een horloge kopen, Rob. Uh, <laughs> uh, maar daar ga ik uh, het een en het ander over vertellen. En uh, dat kan dus heel gezellig worden. Peenbollen. Uh, Ook uh, niet. Wat? Beenbollen, paintball, uh. stralende broepen. Ja, ja, geen idee. Geen idee. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik roep maar wat. Ja, nee, nee. ik ga het je straks op vertellen. Okay. Uh, op naar de volgende ronde en dat is heerlijke muziek. Zeker, nou, dat gaan we, gaan we nu doen. En uh, deze platen, ja, die hebben we al een hele tijd niet gedraaid. Oh. En, uh, Volgens mij komt hij ook voor in uh, die. Uh, die uh, oh ja, ik hoor het al. Da Damer, uh, die uh, serie op uh, Net, Netflix. Oh. Ja. En dan uh, ja, in de discotheek, uh, waar hij uh, inderdaad weer zijn volgende slachtoffer uitzoekt, wordt deze plaat gedraaid. Nou, lekker dan. De jaren tachtig horen de news shoes en uh, I can't wait. Zo dadelijk gaan we weer naar Duitsland toe. Het slot van de, de wedstrijd van uh, vandaag uh, tegen DSW uit de Zandvoort. En de uh, DWS, moet ik zeggen, DSW. DWS uit de Zandvoort. Helaas uh, stonden we achter uh, toen we uh, Jan van der Leden net nog uh, spraken. Laten we hopen dat daar uh, verandering in komt zo uh, vlak voor het einde van... Uh, de wedstrijd, dat horen we straks naar deze van Bobby McFerrin. Die heeft een mooie boodschap voor ons. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. To be happy. In every life we have some trouble.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 Look mee? me, I'm at me. In deze plaat wilden we eigenlijk helemaal voor je draaien. Maar dat gaat niet lukken, want er is uh, heel wat gebeurd inmiddels uh, alweer op uh, Duintjesveld. En dat wilde Jan van der Leden vertellen. Nou, kunnen we toch nog een stukje uh, plaat laten horen? We bellen hem nog een keer. Don't worry. Be happy.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 Don't worry, be happy now. En wij hopen uh, in de studio dat uh, dit ook helpt naar uh, op voetbalveld. Don't worry, be happy. Uh, ja, help. Help, Harry bij jou Jan, want uh, ja, er is wel het een of ander gebeurd, hè, sinds we uh, daarnet ja, verlaten uh, hebben. Het zeker wat, zeker helpt. Uh, DWS uh, heeft zijn tweede man verloren door een rode kaart. De eerste was uh, heel vreemd. Het ene speler werd getekend door zijn eigen speler van DWS. Hij pakte bij de bellenkamp vast en kreeg daardoor zijn tweede gele kaart, dat rood was. En net een grof overtreding op Jeffrey, Jeffrey Sampson. Die jongen die kreeg ook rood. En toen was de stand nog steeds niet alleen. En wij werden gaandeweg ietsje sterker, ook doordat de mensen uh, dat BWG net twee man mist. Maar ja, toch scoren zij 0-2. Een heel ongelukkig doelpunt die er uh, door een speler van zelf ingelopen werd. Jeetje. Dan kon je niks doen. En net scoort butt voor jullie belden. Dat is die achterlijn. Eén, twee. Zoeken zijn achterlijn. Zoeken is weer eindopend. En het is, uh, het is nu een uh, richtingsgeer uh, richting het DWS de doel. Ja, dat vermoed ik ook. De druk staat er volop uh, daar uh, op dat uh, doel. Absoluut. Oké, okay, nou uh, wat, is, wat is er nu allemaal gaande? Wat horen wel Het een en ander van het publiek ook? Uh, die flink aan het uh, schreeuwen is. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jeffy of Sofian, 1-2-2. Nou, dat bedoel ik. Dat, dat, dat bedoel ik. <laughs> Geweldig. Geweldig, Jan. In ieder geval ja. eh, al één punt. En nou nog even doorgaan. En uh, dan, uh, ja. dan, uh, dan uh, drie, twee uh, ervan maken. Ja, we gaan, we gaan nog even door. Dan nog Is zeker. Nou ja, mocht er uh, veranderingen komen, dan horen we het graag van je. En anders... Laat ze zomaar even weten hoe het allemaal gegaan ja, is. Oké, okay, dankjewel Jan hè, voor deze week, hoi, voor je verslag. Hoi. hoi, dat was Jan van der Leden, inderdaad. Het verslag uh, van 2-2, uh, nou, ja, dat is toch weer beter dan uh, met 0-2 uh, achter staan wat het ook eventjes was. Uh, ja, precies. Was, uh, ja, precies. Ja, ja, ja. Zometeen gaan we pit reporter met Randall Lawson, maar eerst de, deze van de uh, Average White Band. Hier is Let's Go Round Again. Whiteband, wat een lekkere single. Hè? Oh, en lekker, ja. uh, let's go around again. Nou, jij houdt al, al het nieuws uh, in de gaten, Benno. Niet alleen één en twee uh, berichten, maar ook een soort. Uh... Uh, CFM privé, oh, oh. zeg maar. <laughs> Wat zou nou ja, het, het gaat natuurlijk over de auto. Wielrenner Tom Dumoulin. Dat is vervelend uh, nieuws voor deze beste man. Hij is niet alleen een einde gekomen aan zijn wielercarrière... maar ook aan zijn huwelijk uh, met Tane. Jeetje. Die is op de klippen gelopen. Uh, zijn, uh, zijn ketting is er afgelopen waarschijnlijk. En die, uh, hij gaat scheiden, dat hebben ze vorige week besloten, vertelt uh, Tom. En dat is natuurlijk uh, diep triest. En hij is er dood en doodziek van. En, het, uh, en hij zegt ook, als je me dit vijf maanden geleden had gezegd... had hij je niet geloofd. Ze waren er 13 jaar samen. Jeetje. trouwden in, in 2018. En uh, nou ja, en het is uh, verdrietig, mensen. Tom zit voorlopig in zak en as, zullen we maar zeggen. Verschrikkelijk Cfm. nieuws. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, gaan we naar Beverwijk, naar Rendel Lawson. En uh, laten we hopen dat Rendel uh... Geen verschrikkelijk nieuws voor ons. Uh, en nee, hey, gaan... een De vrolijk uh, nieuws ja, over uh, ja, ja. Formule ja, ja. 1. En er komt weer een mooi nieuw seizoen aan en dergelijke. Ja, ja. Goedemiddag, uh, Rendel. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Ik heb eens keer, nee, keer geen herrie opstaan. Nee, lekker, hè, <laughs> Rendel? <laughs> lekker swingplaatje, hè, was dat? Ja, ja beter werk. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeg, Rendel, uh, we, willen we eerst met je even naar. Uh, van de week werd op nu.nl een filmpje vertoond. Dat ging over een NASCAR-coureur die op bizarre wijze de titelstrijd. Uh, voor geplaatst. Met behulp van de muur snelde hij en de laatste meters van de tiende naar de vijfde plek. Jij hebt dat filmpje ook gezien. En uh, nou, de vonken vlogen er vanaf van die auto. Ja, die was stoer. Ja, was heel, heel stoer. stoer. En dat, weet je, je, hebt, je hebt altijd van die... Uh, vroeger bij Top Gear had je zo'n bord met cool, uh, sub-zero cool, niet cool Hij uh, hey, Dit was sub-sub-sub-sub-sub- -sub -sub -sub -sub zero cool wat hij deed. Ja. Uh, laat zo zeggen, op Antarctica is het niet kouwer. En ik, maar, ik, uh, ik zat naar dat filmpje te kijken... Uh, uh, hoe, hoe hard gaat dat eigenlijk, die NASCAR, die oval racing? Nou, dit baantje niet. Dit was een heel kort klein circuitje. Daar gaan ze niet die hele hoge topsnelheden van over de 300, 350 halen. Dat doen ze niet. Uh, maar uh, laat het zo zeggen. Het verschil tussen hem en de rest uh, in die ronde. Vooral die laatste twee bochten waar het omheen ging. Ja. Uh, het is daar een heel raar afvalsysteem. Met, uh, je kan bepaalde punten rijden. En uiteindelijk voor het kampioenschap kunnen uiteindelijk maar vier rijders kunnen dan kampioen worden. Dat begint met 12, 10. Ik geloof dat ze het zelf niet eens snappen. Ik snap er al. Niks van. Maar het bedrijf betekent wel dat uh, het gaat om uh, Ross Chastain, uh, waar dit omheen ging. Ja. Uh, die uh, lag op dat moment lag hij tiende. En dan zou hij zich niet kunnen plaatsen voor die Final Four, zoals dat zo mooi noemt, voor de laatste wedstrijd, Ik hoop dat dit aanstaande weekend is. Ja. Uh, die dan nog vier mensen kans maken om kampioen te worden van Inescar. En uh, wat deed de beste man? Twee bochten voor het einde. Had hij zoiets van weet je, zoek het allemaal lekker uit. Gooi hem gewoon vol gas. Want het zijn alleen maar bochten waar je daar heel veel moet afremmen. Uh, op die kleine, korte baantjes. Okay. En hij gooide volgas en dan zette hem gewoon tegen de muur en hij werd eigenlijk door die muur meegenomen en reed er, ja, gewoon, een, een, een, een, ik denk een 80, 90 kilometer harder als de rest en kwam daar dan als vijfde over de finish en er was genoeg uh, om punten te halen om uiteindelijk bij die final voor te komen ja, maar hoe groot moet je hard zijn als coureur om je auto tegen de muur te zetten en dan gas te geven nou laat ik het zo zeggen, ik denk dat je sowieso ballen moet hebben als watermeloenen, anders gaat het helemaal niet lukken, uh, maar dan moeten er moeten ook helemaal geen hersens in zitten uh, <lacht> die zijn gewoon weg, ja uh, dus er is natuurlijk heel veel over gesproken van de week. Want dit is wel de move. Uh, wat ze nog nooit in Nesca gezien hebben. En okay. iedereen praat er altijd over. Maar ni niemand durft het. Kijk, en de en, ene kant eerlijk: het is nu natuurlijk heel erg mooi uh, afgelopen. Maar het had natuurlijk ook heel fout kunnen aflopen. Ja, want wat zou er gebeuren? Als, nou, als de auto door tegen die muur te gaan was gaan klimmen, had hij ook in de hekken kunnen belanden. Had hij oh. andere rijders meegenomen. Oh, dus. ja, ja. Uh, hij wordt er ook heel erg op bekritiseerd. Maar laat nou ik het zo zeggen: de echte diehards fans. En ook zelfs een heleboel rijders. vonden het wel. Uh, de moe van de eeuw. Uh, misschien worden we de afgelopen eeuw of sinds de autosport is. Uh, ja, ik, ik vond hem zelf, uh, had ik echt zoiets van: Wauw, uh, dit moet je wat durven. Want je, je rijdt heel hard en dan zet je je auto gewoon tegen de muur en ja. je blijft gewoon vol het gas erop houden. Ja. En uh, kijken wat uh, naar het Ja, dat ging dit keer helemaal goed. Ja. En, het leukste uiteindelijk, vind ik, zijn heel beombord... veel video's ook vanuit de andere rijders... en de reacties van de andere rijders... van lachen van, wat doet die nou? Die is gek, maar ook gewoon... ja, de, dat was hem. De, dit heb ik nog nooit gezien. Weet je, die vonden het zelf wel heel erg stoer. Ja. Heel erg stoer. En zal, zal dit nog navolging krijgen? Want ik bedoel, uh, ja, het hek is natuurlijk een beetje van de nou, dom. Er wordt natuurlijk wel een beetje van getrokken. Maar, en kijk, en dan, <laughs> dan heb je gelijk de organisaties... die gaan kijken, ja, moeten we dit wel toelaten... moeten we dit niet toelaten? Maar de rijders die uh, in zo'n nest kan rijden... Weten dat dit ook aan de ene kant heel goed kan aflopen... zeker op zo'n klein overbaantje. Op een grote overbaan hoef je dat helemaal niet te doen. We zijn de natuurlijk op de de 300. Nou, dan ga je niet meer dat grote verschil maken... ook niet met zo'n slingshot, zeg maar, nee. zoals ze dit noemen. Nee, het is heel simpel. Ik denk het niet. Ik denk, uh, Want wie het hier nou gaat doen, ja, die heeft nooit meer... Uh, zeggen ze alleen maar een naper, weet je? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, ik denk niet heel snel dat we dit nog een keer gaan zien. Dit is echt zo'n moment dat je denkt... Ja, dit heb je gezien, dat, daar zijn we bij geweest... Ja. Ik ben bij geweest. Maar je hebt het dan op tv kunnen volgen. En denk van ja deze was wel uh, eigenlijk. En laat het zo zeggen. Je hebt subsea cool. koel. Dit is Antarctica koel. Cool. De kouwers dat kan niet. En de Eskimo heeft minder koud in het zierklootje zeg maar. Dit was gewoon echt supers. Hoe hard zal het gegaan zijn? Hij reed, eh, ik weet niet, ze had het over 170 mijl, eh, oh, eh, dat is best wel serieus hard, is over de 200. Ja. En dat is op zo'n klein baantje is dat serieus hard, hè? Zo. Maar je kon het ook zien, want ze hadden rondjes, geloof ik, de rondjes duurden 20 seconden, het is een klein baantje, waar ze toch hard wat gereden. En hij reed, eh, en de top reed allemaal 20 seconden, maar hij reed 2 seconden harder, 18 seconden, eh, over dat rondje, door de, door de, dus, en dat is natuurlijk echt best heel veel. Maar, ja. Uh, ja. Uh, zeker met dat soort snelheden, dus er zijn best wel even, maar hij maakt ook echt wel serieus meters, hè, van 10, na vijf. Ja. Dat is gewoon eh, toch een heleboel auto's inhalen. Ja, nou hadden wij eh, Rendel, eh, we hadden op de zeeweg ook eh, iemand die al uh, op 167 zat. En toen werd hij oh. uh, stilgezet door de politieagent. Die vond het niet zo leuk. Uh. Nou, Maar er is ook een coole politieagent die ze toch achterna had. Ja. <lacht> ja, dan, dan, dan moet je dus uh, ruim over de 200 eh, ja. <lacht> <Ja>. rijden. <lacht> nou, die krijgt van mij zijn resistentie. Gelijk aan het circuit door. kijk klaar. Rendel, ja. terug naar Zandvoort. Formule 1. Formule 2, moet ik zeggen, komt volgend jaar ook naar het Formule 1 weekend. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, weet je, of, eh, ik moet zelf zeggen Formule 3 en Formule 2 is, maakt me niet zo heel veel uit. Alle twee klassen zijn fantastisch mooi. Okay. Uh, Formule 3 zijn er iets meer jonge wolven en dan wordt toch serieus uh, bumper over. Dat is zeg maar wiel aan wiel gereisd. Formule 2 kan dat iets meer, maar Formule 2 is natuurlijk wel de kraamkamer voor de Formule 1. Hè. Daar komen de Formule 1-rijders uh, ja. uh, vandaan. Dus het is natuurlijk alleen maar mooi om die daar ook eens in actie te zien. Want die er wel uh, in dat veld zit natuurlijk heel veel toekomstige Formule 1 cursus, We moeten die toch ja. allemaal op een gegeven moment gaan kijken van hey, dat wordt de toekomst. Uh, hoewel ik denk wel voor de eerstkomende jaren het Formule 1-veld redelijk vaststaat. Uh, uh, de oudjes blijven maar doorgaan, die gaan nooit met pensioen en er zitten natuurlijk best wel aan onder de onderkant heel veel jongelui. Uh, maar er zitten natuurlijk wel een heleboel daar onderaan te rammelen. Wij willen ook heel graag, we willen ook heel graag. En dat, dat wordt allemaal toch wel een beetje klaargestoomd uh, in die Formule 2. Ja. En, uh, ja, een mooie auto, een mooi veld. Uh, uh, leuke teams die erin zitten. Uh, ik denk dat we... Uh, eerlijk moet ik zeggen, of het nou Formule 3 of Formule 2 was geweest, uh, dat had het mij niet zo heel veel uitgemaakt. Nee, ja, nee ja. Afgelopen was... jaar hadden ze nou allebei natuurlijk, uh, Rendel. Ja ja, ja, ja. Dus uh, ja, ja. ja, nou geen Formule 3, maar uh, ja, Formule 2 is toch wel belangrijker, toch? Denk ja, ik. Ja, jawel. Dat is wel uh, de, de bakermaat van. En de Formule 3 ook wel, hè. Uh, heel eerlijk. Alleen, Formule 3 heeft natuurlijk ook heel veel verschillende uh, regionen in Europa met verschillende kampioenschappen, ja. uh, wat daar rijdt. Uh, dus uh, je hebt wel zoiets van nou, dat je dan uh, iets minder belangrijk. Formule 2 is natuurlijk wel, uh, uh, wel een heel belangrijk kampioenschap. Uh, daar worden ook de punten gehaald, uiteindelijk om die superlicentie te halen. En, uh, en, en zonder die superlicentiepunten kom je ja, uiteindelijk kom je niet in de Formule 1 terecht. Nee. Wat nee. ik nog steeds heel erg onterecht vind. Eigenlijk gewoon, uh, gewoon, uh, eigenlijk gewoon een randdebiele kwestie. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. ja En dan krijg je een, een, een ja, nieuwe rijder, uh, Niek de Vries uh, volgend jaar bij uh, Alfa Tauri. Ja. Uh, ja. en uh, die, uh, Hij heeft al een, een een teamgenootje, dat is uh, Tsunoda. En uh, samen zijn ze de, de twee kleinste uh, team aller tijden, trouwens. Nou, Bij elkaar. Het, het is makkelijk voor die twee, want die kunnen eigenlijk kan je, kan je constant in elkaars auto overstappen. Volgens mij is ze hetzelfde stoeltje, dus dat geldt wel een <lacht> Klopt, 1,65 en eh, 1,63 eh, of oh, zoiets. Ja, dus, ja. Uh, die monteurs die hoeven alleen maar stickers over te plakken als ze weer aan <lacht> moet rijden. Dus dat is heel makkelijk. Dus, uh, uh, nou. Dat da zijn niet zoveel aanpassingen. Ja, prachtig die twee. Ik, ik, ik hoop dat ze het goed gaan doen. Ik denk dat uh, Nick een hele mooie aanvulling is, ook voor... Uh, voor, voor Tsunoda. Ik moet zeggen, ik, moet, ik vond dit jaar het Tsunoda wat ik veel meer van verwacht. Uh, uh, ik, vond, ik vind hem echt tegenvallen wat hij gedaan heeft. Dus ik hoop dat hij volgend jaar een iets beter seizoen gaat draaien. En uh, Nick, ja, Nick heeft eigenlijk natuurlijk gewoon uh, laten zien in Italië uh, wat hij waard is. En uh, nou komt het natuurlijk wel op aan. En nu uh, moet hij natuurlijk wel gewoon uh, laten zien dat hij in ieder geval sneller zijn teamgenootje is. Ja, en dan zou hij de nummer 1 rijder worden. Is dat uh, niet een beetje vreemd? Nou ja, nee, dat, ik denk dat nog niet. Ik denk dat Tsunoda dat, uh, dat die, die heeft in eerste instantie een ervaring al van een jaar met het team dat is natuurlijk ook dat je de mensen kent en die met je omheen zitten zeg maar, uh, die kent een beetje de auto, en veel van de auto's gaat er volgend jaar niet heel erg veel veranderen uh, dus ik weet niet of Nick wel gelijk uit de baasje zo snel is, als dat wel eens zo is, dan hebben we Nick denk ik uh, de afgelopen jaar mega meegelopen onderschatten in alle klassen waar hij gereden heeft uh, wat hij hele mooie dingen heeft laten zien en dan heeft hij uh, eigenlijk wel, moet ik eerlijk zeggen, vooral uh, Mercedes uh, serie lopen slapen. want daar was, was hij natuurlijk toch eigenlijk wel gewoon de derde rijder. Ja. Dus het uh, uh, nou, is Russen ook niet nodig. Hij hem ook wel kunnen stoppen. Dus ja. Ik, ja, nou, ja. maar, maar we ja. zien dus twee Nederlanders volgend jaar bij de Formule 1 op Zandvoort ja, is tijdens de Dutch GP. En dat is voor een fantastische oranjefeest wat we weer gaan krijgen. Maar we ja. weten nog helemaal niet wie daarheen mogen. Want, dat zou afgelopen woensdag bekendgemaakt worden. Ja. En nou heeft de organisatie gezegd... Van, uh, nou, ze hadden eigenlijk helemaal niks uh, gezegd. Uh, ze hadden het gewoon nog niet uh, bekendgemaakt. Maar ja, er zijn wel vragen gekomen vanuit uh, de pers. En toen hebben ze aangegeven van... ja, de, we redden het niet en we hebben meer tijd nodig om het uh, bekend uh, te maken. Het is de loting van, van de mensen die dan uitgeloot zijn, om toch daarheen te mogen gaan, zeg maar. Pre precies. Ja. Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook best wel, volgens mij is dat geen laptopje wat staat te draaien. Staat er juist een computer achter te draaien, denk ik. <lacht> ik, we ik weet niet hoe ze, hoe, in feite hoe ze dat ook helemaal doen, maar uh, ik, ik moet wel... Ja, ik kijk dit jaar en ze zullen wel een maximum aantal uh, uh, uh, ja, gekregen hebben wat, wat maar mag. Maar ik zat dit jaar te kijken en in de, de tribunes niet, maar in de duinen zag ik nog genoeg plek. Dus volgens mij kunnen er nog veel meer mee zijn. De, weet je, ja, wat, Benno die zei van, uh, ja, denk jij niet aan een, uh, de, wat, wat daar nou de, de reden van is? Ik zeg, het zou natuurlijk zou kunnen zijn, vorig jaar was het 105.000 uh, mensen per dag, ja. dat ze maar zitten te denken van, eigenlijk hebben we nog veel meer plek voor uh, mensen, er kunnen nog wel 10.000 bij uh, per, uh, per, per dag. Ja. Maar ja, dan moeten ze daar wel. overleg. Ja, ja wat, moet dan, je, wat niet mag. Ja, moeten ze daar wel vergunning voor uh, krijgen? of niet ja, voor, ik, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen daarop af mogen komen. Of wat de vergunningen daarvoor zijn. Of wat uiteindelijk. Uh, natuurlijk wel voor het mobiliteitsplan. Uiteindelijk wel haalbaar is. Je moet het natuurlijk wel zo zien. Ik vind dat ze dat tot nu toe gewoon. Zeker in Zandvoort. En zeker de mensen uit Zandvoort moeten dat zeker meer merken. Uh, dat ze dat serieus goed voor elkaar hebben. Hoe snel in feite alles weg is uh, en niet weg. Ik kan me herinneren dat ik vroeger. Uh, vanaf de Mobile Masters. En dat we gewoon uh, vijf uur in de file stonden midden in Stamford. Dat we gewoon bij de Chinees gingen eten. Nou, het stond gewoon midden op de weg. Ja. Dus uh, uh, die tijd hebben we ook meegemaakt. Nou, dat is nu natuurlijk helemaal niet in vragen. Dus dat hebben ze goed voor elkaar. Maar ik heb geen idee met wat voor maximum aantal uiteindelijk daar zeg maar de politie zegt. Jongens, en uh, tot hier en niet verder. Maar, uh, ik denk dat in de Duinen er nog veel meer mensen konden door als Plek zat. Maar, uh, dat, dat was plek zat. Maar ja, wat, wat, wat kan je aan, wat kan je niet aan? Daar, zou, daar zullen best wel rekenformules voor zijn. Dat denk ik ook uh, wel, ja. Ik, ik ja, ik denk, als ik eerlijk moet zeggen... ...ik denk dat de Grand Prix... ...en zeker als uh, zoveel mogelijk mensen hebben... ...want al, uh, iedereen die een kaartje koopt, is geld in het laatje, zeg ik maar. Ja, dus die zullen, die, zullen, die zullen eigenlijk liever helemaal niet willen stoppen. <lacht> maar, de, maar er zou wel ergens op de rem getrapt worden. Op naar de 150.000 per dag. <lacht> <lacht> ja, maar weet je, dat, dat is wel mooi, hè. Dan denken we, dat is dan wel heel veel. Maar dan zie ik Mexico en daar is er 300. 300.000. Dus daar ja. hebben we het over. Ja, maar hebben we hebben het over. <laughs> hebben we hebben het over. Ja, <laughs> Oké, okay, Randolph, dankjewel voor deze week. En uh, bedankt voor je bijdrage. Heel fijn weekend. Ga je lekker stappen vanavond? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik zou zeggen: ik ga uh, naar mijn zusje toe. Die heb ik al drie maanden niet gezien. Ah. En daar ja, leef je nog. Dus ik ga misschien even bij mijn zusje kijken. Heel Dat goed man. Ja? Ik spreek je volgende week. Dankjewel. Rendon, okay. dankjewel Fruit uh, Beverwijk, inderdaad, wekelijks met de Pit Report. Beyond the last red eye Talking to your voice Only hearing noise Oh, it's not enough All of the nights I spent drowning my days, is tend Wasting me away Everything has changed Now that I found us And it feels like Falling if you I think your hand tonight, we could just slow down. Mooie nieuwe single van Benson Boonhoorn en uh, Before You. Het is uh, half vijf geweest, we gaan uh, het beest van de week doen, Benno. Ja, de, de hond heet Bo en het is een Labrador kruising van net vier jaar oud... Hij is in het asiel gekomen hier aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. En omdat hij niet de leiding kreeg die hij tijdens zijn verblijf in het buitenland moest missen. Maar in Nederland bleek deze leiding keihard nodig te zijn. Ik denk dat hij uit Rusland komt. Daar kreeg je geen leiding. Het ziet het aan het totale chaos in het land. Dus dat zal... Het is een vriendelijke hond. Gek op aandacht. Maar heeft wel duidelijke voorkeur. Wie die wel of niet leuk vindt. Het is niet het typische labrador zoals wij de meeste mensen kennen. En er is de laatste tijd nogal weer veel gebeurd met deze arme hond. Die nu structuur zoekt. En een baas die leiding geven kan. Een huis met kinderen heeft niet zijn voorkeur. Maar een huis met één of twee. Twee baasjes. Hij is vriendelijk naar andere honden. En eigenlijk negeert hij ze gewoon. Hij is liever alleen met zijn baas en een balletje. En dan is het helemaal goed. Als je goed luistert, kan hij prima loslopen. En daarnaast kan hij ook prachtig aan de riem. Uh, krijgt hij te veel vrijheid, uh, dan gaat hij lopen trekken en uh, dat is, uh, daar wordt hij niemand vrolijk van. Het is dus een, uh, een uh, mannetjeshond uh, die uitdaging nodig heeft. Uh, hij is een fan van apporteren, uh, zoeken, gehoorzaamheid. Uh, zolang wij iets samen ondernemen, dan is hij uh, gehoorzaam. Eh. Uh, als hij niet voldoende uitdaging of beweging krijgt... wordt hij gefrustreerd en vervelend. Dus wat dat betreft, uh, hou hem bezig. Nou, even kijken wat zijn de... Uh, de hij is gecastreerd. Uh, hij is, uh, kan niet bij kinderen, dat zei ik al. Kan ook niet bij katten. Hij heeft geen speciale zorg nodig. Kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed, zinnelijk. Uh, waakzaam is hij ook nog. Uh, dus uh, nou, helemaal prima... Leuke hond om te zien, zwart, van kleur, met een blauw bandje. En, ja, is geboren 20 mei 2018. 2 mei, dus moet ik zeggen, 2 mei 2018. Nou, dit was Beest van de Week. Nou ja, zeker een leuk uh, dier wat op een uh, nieuw baasje zit te wachten. Dus uh, meld weer bij het Kennen maar Dieren Thuis voor uh, dit Beest van de Week. En dit is de vrolijke single van de Maan en sowieso Overhoop. Tot een stoep in de stad, alles draait, maar mijn band is plat. Heb geen cent in mijn zak, achteraf is het alles waar ik naar verlang. Hm. Voor altijd jong en verbonden, verdoofd en verloren, verslonden, verliefd en gestoord.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 Nou, we zijn in één keer in de kerk uh, beland. Ja, het is niet te geloven, geloven zeggen. Ja. Laat ik de computer een keer zijn gang gaan. En dan, nou, ja. Je wordt gelijk vraag genomen. Er word, wordt meteen vraag genomen, ja. uh, Dit is echt uh, ongelooflijk uh, dit uh, goed dit kan, kan gebeuren, Benno. Ja, toch? Ja, ja, het, Zeker wel. Naar de voetbalwedstrijd he, is inmiddels uh, ten einde. We hebben één puntje overgehouden, want de eindstand van de wedstrijd tegen de heren uit Amsterdam is 2 tegen 2 geworden. Ja, nou ja, jammer. Zeker. Nou, zometeen heb je weer de dagen. en De, de themadagen. De themadagen. Ja, maar eerst gaan we nog even een lekker plaatje voor je draaien. Hier is uh, Tiffany en I think we're alone now. Dat was uh, Tiffany uit de jaren 80 met uh, I think we're alone now. Nou ja, het geldt in ieder geval dat uh, Fred hij er niet is uh, bij ons. Ja, oh? dat is uh, jammer. Ja, Fred is uh, ziek. Van harte, wetenschap, Fred. Ja. Pret? Zo meteen het laatste plaatje wat we gaan draaien... gaan we dat speciaal voor hem nog even draaien. Zo is dat. Hou je daar, Fred. Zeker, maar <laughs> eerst gaan we de, de, de... Hoe noem ik dat nou? God, de daar. Ja, ja, maar voordat we gaan doen even een politiebericht. De politie zoekt getuigen van de ontploffing van vanochtend vroeg... vijf uur in de Volhardingstraat te Haarlem. Dus voor de luisteraars in Haarlem. Er is een, een explosieve ontploffing van een explosief is daar geweest. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de woning raakte beheurlijk beschadigd. Dan het laatste bericht van de Zandvoortse Courant. Die komt net met een artikel de week van de pleegzorg. Nou, dat past helemaal in mijn verhaal van de themadagen. Um, die hebben een vrij stevig artikel neergezet over de week van de pleegzorg. Dus uh, ga even naar zandvoortse en daar heb je het hele verhaal. Dan de themadagen van de komende week. 7 november is de dag van de bedrijfshulpverlening. Dan, Rob, waar jij naastig naar liep te raden. 8 november, de Dag van de Stralende Beroepen. Ja, wat is dat? Wat is dat? Nou, dat is een internationale dag. Het staat voor World Radio Radio Graphy Day. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een dag die bedoeld is voor mensen die werken met röntgenapparatuur. En dan denken we gelijk aan werk, mensen die werken in het ziekenhuis... die de hele dag foto's van je botten lopen te maken. Maar nee, het zijn ook mensen... Die uh, bijvoorbeeld uh, je tas kennen voordat je het uh, vliegtuig ingaat... Die, die je kaken lopen te fotograferen. Dat zijn ook de mensen van de stralende beroepen. Dus uh, röntgenstraling, daar hebben we het over. Dan in 9 november de dag van de uitvinders. En de vrijheidsdag, de wereldvrijheidsdag, de World Freedom Day. Wordt jaarlijks op 9 november op verschillende plaatsen in de wereld gevierd. Met een of andere happening. Deze dag valt samen met de val van de Berlijnse muur en is in 2001 ingesteld door president George W. Bush. Uh, op 9 november 1989 stroomden de Oost-Duitse burgers... door de muur naar het Vrije Westen. Het gevolg was dat het Sovjet-imperium... en het communisme als organisatie in elkaar storten. Ter herinnering zei meneer Bush in een toespraak... dat nu de meeste van de Midden- en Oost-Europese landen verlost zijn van de Chauvet-overheersing... en nu deel uitmaken van het Vrije Westen als succesvolle democratieën... En met elkaar verbonden zijn voor het streven naar vri vrijheid, vrede en vrijheid. Het is een feestdag in de Verenigde Staten. Ik vond het eigenlijk in zo schril contrast staan met de huidige werkelijkheid erop, een beetje jammer allemaal dat het uh, niet zo gebleven is. Uh, het is ook de internationale dag tegen het fascisme en antisemitisme. Die 9 november val van de Berlijnse muur. Daar had ik het net over. Dan de 10 november, waar we mee begonnen zijn. Een cirkeltje rond de dag van de mantelzorg. 11 november is de wapenstilstandsdag in België. En dat is een jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918... die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. Het is natuurlijk 11 november ook Sint-Maarten en het 11e van de 11e. En daarmee is het carnavalseizoen weer begonnen. Zeker. En uh, op de 11e worden ook uh, de veteranen herdenkt uit uh, inderdaad... Uh, Canadese veteranen die gestorven zijn uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, ja. Benno. En vandaag stonden ze dan ook uh, met uh, poppies stonden ze oh, bij, ja. uh, bij uh, de Albert Heijn hier uh, in uh, Zandvoorts... Uh, om inderdaad ook een, een klaproosjes dat. Hè? Want uh, die stonden in de velden ja. tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus vandaar de poppy, zoals ze dat noemen. De klaproos, uh, die kregen de mensen opgespeld. Dus uh, ja, ik heb ook zo'n uh, klaproos uh, gekregen... van uh, de heren, keurig niks gekleed. Okay. De jeep stond ook voor de deur. Uh, dus oh, uh, weer een goede actie van uh, inderdaad de veteranen hier in uh, Zandvoort. En vorige week werd het uh, tussen de veteranen... Is, is, in het veteranenteam zelf zeg maar ook al uh, een beetje het dacht. Uh, daarbij getallisse. Bur te de burgemeester was er geloof ik ook bij he? Ja. ja, dat was, ja, oh, ja kijk, plus, hier plus, hebben we dat Er uh, staat een artikel in de in de -Krant van deze week. Ja. De burgemeester kreeg de eerste klaproos zelfs. Ja. Nou, zo is het, zo is het. Die zal inmiddels wel verlipt zijn. <laughs> nee, ik was zeggen, ze zijn van plastic dus oh, oh, oh, oh, er gebeurt. De, de, de, de, de, de helemaal niks mee uh, binnen. Ja. Ja, blijft dat goed. Klopt helemaal goed. Ja, het blijft nog jaren hmm. goed. Ik heb hem Hier heb in, ik nog in de Hier Ja? Nou ja. ja, mag weer hoor. Ja, Oké. Okay. Ga je gang. Dat had je echt uh, moeten zien hoor. Via www.zfm-life.nl. Een dansende Bennofeug hier door de studio van ja, ja. Uh, ZFM. Uh, ik ben een melk uh, bij, bij deze. Ja, ik hoor het, hè? Ja, jeetje, jeetje. Kan iemand met zuurstof komen? <laughs> de Doobie Brothers waren dat. En uh, de Long Train Running. Nog twee platen in uh, het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En een van die twee dat is deze van uh, Whitney Houston. En uh, I'm your baby tonight. Wat een mooie boodschap, ongelooflijk zeg. Kunnen we het uh, we weer uh, meedoen? Uh, en zo meteen zijn we nog bij je terug. En dan vertellen we dat uh, na nou, wat er allemaal nog gaat gebeuren. <middels> you you got Me. I was ready to die, I've never been fatal, you're my first time I feel like an angel, who just started to fly Well you got a, you got a way that you're making me feel I can feel I can do anything for you baby Ooh, I will fight for you baby blijft mooi, hè? De muziek van uh, Nelwee We kunnen helaas niet helemaal meer draaien, Benno. Maar, uh, oh, jammer. Dat komt een andere keer wel weer. Joh, de ja, I'm yeah. your baby tonight. Als ene laatste plaat in uh, Zandvoort op zaterdag. Ik zei het net al, uh, Fred uh, is uh, helaas uh, ziek. Nogmaals, uh, beterschap, Fred. En uh, hopelijk uh, zien we hem volgende week weer in de studio... voor Entertainment for You. Benno, jij weer bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan, Rob. En jij ook bedankt natuurlijk. Graag gedaan. En voor al en... je swingende muziek. Zeker wel. En morgen ben ik er weer. En dan met Albert Jan tussen twee en uh, vijf uur. Dus, Gezellig. Uh, ik zeg uh, tot uh, morgen. En jij zegt tot... Uh, volgende week. Volgende week. Ja, ja, dus... En dan zeggen we nog, uh, in verband met uh, de Klimaatweek... Lekker blijven plakken. Dag. <laughs> Deze is voor Fred. Alles is veranderd, alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet het nog, alles staat stil, alles gaat om, alles heen, Er is niets meer dat ik zeker. Sliep. Groen was het gras waar ik over liep. Er konden wolken vol zorgen zijn